2.0 Verantwoording bij de interviews De interviews met Ans, Peter en Ellie vormen de kern van dit boek. Toen ik op de simpele gedachte kwam een vader, moeder en kind uit een geval van ouderverstotingssyndroom te interviewen, om zo'n beeld van binnenuit te geven van het ontstaan en het oplossen van een dergelijke situatie wist ik een beetje waar ik aan begon. Het zou een klus worden drie misschien heel verschillende verhalen zo op papier te zetten dat de lezer er wat aan zou hebben. In sommige opzichten viel het me mee. Wat meezat, was dat ik al uitvoerig contact had met een kind, inmiddels tegen de dertig jaar, dat zich aan dit syndroom aan het ontworstelen was. Op zich is dit al tamelijk uniek, omdat Gardner ervan uitgaat dat het oude verstotingssyndroom in de meeste gevallen zo goed als ongeneeslijk is. Er was bovendien een moeder die al te kennen gaf dat ze het achteraf bekeken ook niet allemaal zo best vond. Het viel me ook mee dat de tegenstrijdigheid in de verhalen in feite kleiner was dan verwacht. Nog de vader, nog de moeder wordt achteraf door iemand uit de driehoek afgeschilderd als een onmogelijke ouder. De teleurstelling over, respectievelijk de afloop van, het huwelijk is er. Maar met de jaren is het onderscheid tussen ouderschap en partnerschap. Hier doel ik vooral op de programmerende ouder, blijkbaar gegroeid. Erg lastig vond ik dat de gegevens in het dossier hier en daar erg los stonden van de persoonlijke ervaringen. Het lijkt bijna of er geen conflict was tussen de ouders over het recht op omgang, maar een conflict tussen de ouders en de door hun advocaten en andere opgeschreven tekst. Het stereotype patroon van het conflict dat zich als een warme, maar verstikkende deken over de ouders en hun kinderen ontfermt. Ik kwam herhaaldelijk voor de vraag te staan of ik de betrokkenen met het dossier zou confronteren, dan wel de vraag zou voorleggen aan de lezer. Ik heb ervoor gekozen van allebei een beetje te doen, om een en ander zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen, heb ik gaandeweg besloten het dossierverhaal gecomprimeerd weer te geven als een apart verhaal, een soort complexe voetnoot. Door middel van cijfers wordt in de teksten verwezen naar de voetnoten. En de gezamenlijke voetnoten kunnen in feite worden gelezen als apart verhaal, zie 2.4. De interviews kunnen dan omgekeerd ook worden gelezen als voetnoot bij het dossierverhaal. Het dossierverhaal is voorzien van een blokje aan de zijkant van de bladzijde, ten behoeve van het opzoekgemak. Ik heb een moment gepiekerd over de volgorde van de drie interviews in dit boek. Ik beschouw de relatie moeder-kind-vader als een driehoekse relatie, die in de praktijk nogal eens tot een lijnrelatie vader-moeder-kind verwort. Ik denk dat het kind uiteindelijk wel het belangrijkste is. Niet zozeer als persoon, maar vooral ook als principe, omdat het staat voor ongeschondenheid. Als iets wat we in onszelf zouden moeten koesteren, maar dat zo dikwijls vernield en beschadigd raakt. Als er iets is wat ouders het zicht op hun eigen kind zijn ontneemt, is het wel een proces waarin hun hun fysieke kind wordt afgenomen of waarin ze worden gesteund, om een fysieke kind de helft van de existentiële binding en worteling te ontzeggen. In feite een institutionele misdaad. Het betrokken kind krijgt van mij het laatste woord, om het kind letterlijk en overdrachtelijk daardoor een plaats te kunnen geven tussen twee ouders. Door de vader als eerste neer te zetten zet ik de aanklacht neer, gevolgd door repliek en synthese. Maar ik wil de lezer er beslist toe aanmoedigen een eigen, desnoods willekeurige volgorde te kiezen. Ook dan blijft het uiteraard leesbaar. Graag verneem ik uw opmerkingen in deze. De interviews zijn onafhankelijk van elkaar gemaakt. Dat wil zeggen dat ik het risico van enige kruisbestuiving zo klein mogelijk heb proberen te maken. Ik heb mensen dus alleen in zeer uitzonderlijke gevallen geconfronteerd met andere elementen dan die welke ze zelf aandroegen. Die uitzonderlijke gevallen bleven beperkt tot confrontaties met passages uit de papieren dossiers. De namen en enkele specifieke voor het verhaal minder belangrijke details in de interviews zijn veranderd om herkenning te bemoeilijken. Ik merk op dat de keuze voor juist deze case is bepaald door kansen en omstandigheden. Hier en daar heb ik nog een oproep geplaatst om een mogelijk andere complete driehoek voor een interview bij elkaar te krijgen. In één geval had ik dat bijna voor elkaar, maar heb ik daar niet voor gekozen, omdat de moeder geen enkel teken van inzicht of spijt toonde en ook nog twijfelde. Dit verhaal gaat niet over een zorgende vader die, juist omdat hij zo zijn best deed, als vermeende softie terzijde werd gezet. Ook niet het verhaal van een van incest beschuldigde of een vader die tot de Hoge Raad is gegaan. Het is dus ook niet het verhaal van de modale vader, die het al bij de eerste dreiging van het mogelijke conflict laat afweten. Het is ook niet het verhaal van de leugenachtige kinderbeschermingsrapporten. Die waren in de tijd waarin dit verhaal speelde ook minder nodig. Er bestond nog geen recht op omgang. En dus was elk argument voldoende om de vader buiten de deur te krijgen. Leugens waren daarbij overbodig. Het is per saldo een verhaal met een redelijk happy end, fijn om op te schrijven, maar helaas niet de modale werkelijkheid. Alle drie de betrokkenen verdienen respect van de lezer voor hun inspanning en moed om in dit drieluik voor de dag te komen met hun bewogen geschiedenis. Ik hoop dat in de beschrijving mijn eigen respect daarvoor voldoende doorklinkt.